Dit is de 36 e en laatste aflevering van de radio Bestemming Onbekend, geschreven door Dick Ridder. Wat gebeurde er in de vorige aflevering? Terwijl in Hogerhout directeur Dankers heeft bekend dat hij achter de ontvoering van Joris zat... en Ferdi de presentatie van zijn cd voorbereidt, is 3000 kilometer verderop Joris aangekomen op het Griekse eiland Amorgos. Hij krijgt weer een droom en voelt dat hij nu eindelijk dicht bij zijn bestemming is. Zien we hem normaal? Ja, we zullen het echt vertrouwd zijn. Ja, hij lacht in ieder geval vier. <laughs> Dat deed Peter Houtman ook. Maar goed, uh, where are we going to? I bring you. But where? Yeah, to, my, to my house. Kom. Daar word je ook gesteekwijze van. Nou, no. we zien wel. We zien mijn car! Kan, kan niemand wel rijden. Zo? Ja, het is een oude knar. Die is niet zo druk op de weg. Je tas, Joris. Hij was op de achterbak. Ja, maar er zit alles in. Ik hou het liever bij me. Hé, hey, kom. Doe dat nou maar, dan gebeurt niks met je bagage. Ja, goed. Where are we going to? To my house! Yeah, yes, but where is your house? Where we drive. Yes, but. How long? Small hour. Een uur? Nee. Ik ben al zo moe. Even doorzetten, we zijn er zo. Nice car! Ja. My car. Nee, dus Scanner Peter bronnen niet. Nee, ik heb een paar mensen gevraagd, nooit van gehoord. Ik heb wel een kamer geregeld hierboven. Ik ben dood op. Maar hoe weet je nou dat dit een goede havenplaats is en niet Katapult. Katapola bedoel je? Het zijn die vette beleid toch zelf, Ekejali. Jali. Nou, dit is Eke Jali, Dus ze komen vanzelf hierheen. En dat weet je zeker. Er is een weg van Catapola naar Righiari. Die zijn onderweg. Ik hoop alleen dat ze ons niet gezien hebben. Dat jij ze ineens wel zag toen we op de boot waren. Ik heb geleerd goed uit mijn doppen te kijken. Dat kunnen ze van jou niet zeggen. Ja. Nee. En wat nu? Wachten. Doe op. Dat die twee klootzakjes hier arriveren. En ja, dan. Wacht maar af. Ik kunt toch wel vertellen Wacht, Wacht maar, maar af. Dat zeg ik toch. En hou een tijdje smoel van je dicht. We zijn er. Oké. Okay. Kom hey, maar, Fie. Hé, Fie. Hoi, uh, Anneke. Kijk mijn jas uit. Hai, Dirk. Ja, nee. Hi. Hi. Oh. Je ziet er goed uit, joh. Nou, ja. Ga Ga uh, ja, zo voel ik me ook wel. Ach, lekker los van alles. Geen Frans, geen boerderij meer. En uh, ja, dat ik geen geldzorgen meer heb, dat is natuurlijk ook wel heel erg lekker. Nou, en je bent uh, behoorlijk gegroeid. Jouw, zo ja. Ik. Ja, de voetvrouw is ook hartstikke tevreden. Goed. Hé, hey, is alles goed gegaan bij de notaris? Dan dacht het wel, uh, Heffie? Ja, ja, zeker, maar ja, Frans deed wat lastig. Het is uiteindelijk 10% geworden. Nou, daar mag je dus dik tevreden mee zijn. Was Frans er dan? Mm -hmm. Speciaal overgekomen uit Spanje. Ja, ja, en nog voor een of ander klusje, maar dat weet ik niet. Waar haalt hij het lef vandaan? Hij kan toch zo weer opgepakt worden? Ze beginnen binnenkort met de heropening van de zaak. Ach, nee. Hè. Weer die hele rolzaak. Ja, en de ontvoering van Mattie. Vergeet dat niet, Vie. Dat is voor ons en zeker voor Mattie geen pretje. Alleen door zo'n procedurefout. Hé, hey, ik heb uh, van Joop het hele verhaal gehoord over Joris en zijn reis naar Berlijn en Griekenland. Ja. We zitten in grote zorgen. Ja, dat heeft ook met die kunstkring te maken, hè, van, van vroeger. Ja, alles. Hé, hey, hoe oud was jij toen? Oh, 17, 18, zoiets. Ik heb een paar jaar geleden die Victor Goedkoop nog eens ontmoet, in Spanje. Je weet wel, die zat daar toen ook bij. Wat? Hoe kom je daar nou op? Nou ja, Joop vertelde me het hele verhaal. En, uh, nou ja, Frans is dus naar Spanje vertrokken om daar een nieuw leven op te bouwen. <laughs> nou, dat zal me een succes worden. Anneke. Ga eens door, Fie. Nou, we waren daar bij een, een vriend van Frans, Richard. En die heeft daar een kroeg. En die wil Frans nu helpen. Nou, ik, ik ontmoette daar dus die Victor Goedkoop... En die was getrouwd met die Brenda. Ja, en die is pas overleden. Ja, dat, dat hoorde ik door dat ongeluk. Mm -hmm. Trouwens, Joop vertelde dat die kunstkring dus een verkapte neonazieclub was. Mm -hmm. Ja, ja en, en gek. Toen ineens herinnerde ik me dat ik daar ook die directeur van Joris een school heb gezien. Ik heb koffie. Zing ik daar even neer. Ja, uh, dat zal ik, ja, wat zal ik doen. En, en nog een vent die ik vaak kende van vroeger. Allemaal bij die vriend? Mm -hmm. Bij die ja. Toch niet, nee, uh, toch niet Richard Bolt? Hoe ja, jou zo? Waar is Frans nu? Wat wil je, Anneke? Waar is die vie? Je zei net dat hij nog iets anders moest doen. Frans, ja, ja maar ik weet niet wat hoor. Mijn god, dan weet ik het wel. Wat dan? Kom mee. Trek je jas aan. Zeg, wat gebeurt hier allemaal? En ik dan? Wat is er allemaal? Jij gaat ook mee. We gaan Frans zoeken. Kom op. House, you closed that gate. Of het hik werd het die gedaan. Oh ja, yeah. yeah. yes. Ziet jij hier lekker? Beter dan die wagen. Wat een gobbelig zich. Goed dat je niet achterin zat. Ja, zeker. Wat, wat is het hier mooi? Yes, nice, beautiful. Look. Zalassa, see, saia, big fish, nice fish. Hungry? Yes. yes. Fish, op je luchtere Ja, Waarom niet? Waar zijn ja. we nou? Zalaya, en uh -huh. down de look. hey Ali, -E. -E. ja. De andere haven, daar mogen we wat goed uitkijken. Maar goed, zullen we eerst de bagage even uit die oude rammelbak halen? Oh shit, dat is waar ook, kom. Hey. Waar are you going? To the car, for the luggage. Ah, oh, no problem. I'll make the fish. <laughs> Wait. Maar hoe moeten we nou verder? Nou, iedereen vragen of ze Peter Bronnen kennen. Je hebt die foto toch bij je? Ja, maar die is al van een heel wat jaren geleden. We kunnen die man wel vragen. Hij is steeds tot de Waarom begon jij niet met hem over? Of Peter Bronnen mm -hmm. In de auto. Ik wist niet of hem kon vertrouwen. Jij wil? Ja, ik denk het wel. Bert, de rode tas. Wat? Mijn tas, waar is mijn tas? Nee hè. Verdomme. Alles zit erin. Alles. Hij zie wel dat ik achterin had moeten zitten. Jij had het met je ideeën. Waarom zei je dan nou? Nou is het mijn schuld. Shit zeg. Je bent verantwoordelijk voor je eigen rotzooi van de hoek. Het is geen zooi. Dus ik... ik ben niet met jou meegegaan om de schuld te krijgen als er iets misgaat. Dat verdomme ik. Ja maar. Bas. Uh, uh, I'm missing my luggage. A red one. Well, it was on the car. Kan it be have fallen off? What? We didn't miss it on the road. No, no, no. no. It was here. Bert! Bert! Bert! Look at him! Trouble? Uh, yes. Hey, Brent! Stop, stop. Yeah, come back, come back. Come, Hella! Uh, I'm hoping. Bert! Hey, vrouwtje, Wat goed dat je er bent, joh. Ja, leuk. Ik heb extra lang geslapen. Ik wilde er gewoon bij zijn. Om Joris. Ja, en om je broer. Het schijnen twee talenten te zijn, hè? Ja, dat is waar. Heb je zijn tekst al gelezen? Ja, en opgestuurd. Ja. Er zit trouwens een heel opmerkelijk gedeelte in. Er, uh... Ja, oh, wacht even. Ik bedoel eigenlijk de soundtrack. Oh, sorry. Nee. nee, ik dacht dat je dat verhaal bedoelde dat Joris heeft ingestuurd. Maar wat is er dan zo opmerkelijk? Uh... Nou, weet je, het is heel vreemd. Ik denk dat ik jou dat straks vertel. Ik geloof dat die meneer uh, zodanig oh, wat ja. wil zeggen. Eh, dames en heren. zo, wil. Ja, maar zo <coughs> gaat Het gaat verder wel goed mee? Namens ah, ja, de platenmaatschappij Imalda... ...mag ik iedereen van harte welkom heten... ...bij de presentatie van de CD-single Mijn Naam van Verdi. Ik geloof dat we met deze Verdi een hele grote hebben ontdekt. Hij is met deze eerste CD-single op weg naar de absolute top. Voordat Verdi iets gaat zingen... Wil je nog even wat kwijt? Ferbie? Dank okay. uh, Ja, ik uh, ben hartstikke blij met mijn uh, eerste cd. Het uh, is natuurlijk nog een single. Maar ik mag nu bekendmaken dat de platenmaatschappij dit najaar met mij een cd met meerdere nummers wil gaan maken. Yeah. Thanks, Ik zou uh, iedereen natuurlijk uitgebreid kunnen bedanken, maar ik wacht nog maar even tot ik een uh, Oscar win. <lacht> maar een uitzondering wil ik maken voor een hele goede vriend van me, die er niet bij is, Joris van der Hoek. Hij heeft een uh, te gekke tekst geschreven met mijn, uh, voor mijn liedje. Een uh, tekst die hij speciaal geschreven heeft voor mij, maar nog meer voor mijn lieve zusje Dia. Hij zit, uh, hij zit in Griekenland, waar hij hopelijk de inspiratie zal vinden om verder te gaan met zijn talent, want dat heeft hij. Hij heeft me gevraagd het volgende te zeggen. Lieve Dia, deze tekst heb ik op jou geschreven toen ik jou mijn naam hoorde roepen. Toen pas wist ik dat ik er niet voor niets ben. Ik ben er voor jou. Ah. Liep ik over pleinen heen met zoveel mensen, zo alleen. En iedere etalage uit zag ik er steeds hetzelfde uit. Altijd in mezelf gekeerd naar anderen gereserveerd, tot ik plotseling geroepen werd door jou. Je Achterna, zo gaf je mij het recht op mijn bestaan. Ik dacht wie roept en nou spontaan, daar midden over een straat, mijn naam. Toen wist ik dat er iemand mij zag staan. steeds erger weg. geloofde niet in wonderen dichtbij altijd in een dromenland niet hier maar aan de overkant als ik mijn ogen open sloeg was dat omdat men mij iets vroeg gelukkig net niet weggeteerd ben ik volledig teruggekeerd iemand riep spontaan een naam die hoort bij mij, je mij bijna, bij mijn voornaam en mijn achternaam, zo gaf je mij het recht op. So Lia, Lia, Toreo man. nice girl. Yes, eh? nice girl. Yes, very nice. Eh. By the way, the fish is nice too. Yeah, I am a good fisherman and a good cook. Joris, <laughs> ah, yeah, yeah. you see, he is back. I want to talk with you, but not here. Okay, okay. Here okay, you go. Is good? Ik ja, weet één ding. Ik word nooit meer zo lucht, tegen me. Het spijt me. Ik, zonder die tas. Dat begrijp ik wel, maar. Ik kan niet helpen, ik ben ook van slag. Ik hou overdommel. Maar dat je ook van mij hield. Ik heb nog zo alles voorgesteld. Ja, maar. Shit. Maar nou, dat doe ik ook. Misschien niet, uh, niet zoals jij, maar heus. Ja? Ik ben gore egoïst. Ik ben geloof ik alleen maar voor mezelf meegegaan. Om jou bij, bij jou te zijn, niet om die schrijver. Ja, maar dat is dan toch geen egoïsme? Ik denk veel te veel aan mezelf. Ik hou geen rekening met wat jij voelt. Een lieve Bert. Ik zal het misschien allemaal ooit echt begrijpen. Als alles achter de rug is. Maar ik ben je hartstikke dankbaar. Echt. Zo. Stil dat je flikkers? Johan Beltman, Zullen je, je ouders leuk vinden een flikkersootje? Zo so, so wat? Die denken heel wat ruimer dan jij. Zo. Wat daar wil je? Ze. En hier is een rode tas. Het is Peter, dat Zijn er twee flikkers ook? Houden ze houden er eens mee op. Godverdomme. Ik las dat Bronner op een berg woont. Bij een hek dat je moet open doen en weer sluiten. Ja, jongen, je eigen aantekeningen. En hier zijn foto. Oh, ik herken hem uit duizenden. Maar geef die tas terug. Waar is die? Dat, dat weet ik niet. Zal ik dat enige tasje van je eens mooi in de fik steken? Slimmer, ik ben jij zeg. Dan zul je hem nooit vinden. Dus uh, doe maar, Dombo. Hier heb je een aansteker, Kun je dat wel alleen? Jezus, houd je eens op! Waar is Bronner. Dat is wat ik wil weten. What's the trouble? Looking for Peter? Mr. Houtman? You know him? Houtman? You know me? Look. You see that table? De menorah. De zevenanlige kandelaar. En het hek. Wat ik open en dicht moest doen. En, en het uitzicht over het dal. En de schop om de boom te planten. Waaronder hij dood. Peter Bronner. I am Peter Bronner. Godallemachtig. Ah, je bent helemaal van streek. Ja, zo lief. Van Joris. Ja, en ook van Ferdy. Ah, het was ook een heel mooi nummer. Je boft met zo'n jongen. Oh, lieve meid, wat een hoop traanen. Ja. <laughs> uh, mam, uh, dit is uh, vrouwtje Haringa. Daar. Haring. Mam, jij bent dus Kati. Ja, dit is Lia te ja, Steeg, ja, mijn vriendin. En mijn dokter. Dag Lia. Dag vrouwtje. Wat heerlijk dat je weer uit het ziekenhuis bent. Hé, hey, hoe gaat het met je? Nou, ik loop nog wat slecht, maar verder gaat het redelijk. Oh zei, ik heb uh, trouwens het rapport binnen ja. van een specialist. Nou, ik vind het er helemaal niet zo gek uitzien. Ja. Nou, Hé, hey. hey, kom je even bij ons zitten, wat drinken, gezellig. Uh, graag maar, ik wil nog even met Dia praten. Oh, zeg, voor ik het vergeet, uh, ik kom morgen nog even bij langs even wat dingetjes doorpraten. is dat goed? Ja, waarschijnlijk. En nog bedankt voor al je hulp. Ja, uh, we gaan even ergens zitten, toch? Kati, oh. oh, die is al lang weer ergens anders. Joh. Die is zo trots op haar. Ze, ze slurpt gewoon complimenten overal. Heel <lacht> gezellig hier. Ik heb het zo gemist. Hé, hey, uh, even over dat verhaal van Joris. Oh, die uh, schrijfwedstrijd. Ja, ik zei toch dat er iets in stond dat me aan het denken heeft gezet. Zo zei het ongeveer, ja, maar ik begrijp. En ja, moet je horen: dat verhaal gaat over een vondeling die op zoek is naar zijn moeder. Dat valt tegen en dan wilde hij het liefst maar dat zij doodgaat. Ja? Je wilde het nog lezen, hè? Oh, ja. Heb je bij? Je? Ja, ja. Uh, even kijken. Hij schrijft. Hier is het. Hij schrijft, en toen heb ik je, hij bedoelt dus de moeder, ja. toen heb ik je begraven. Een kist zonder lijk, een verdriet zonder rouw, een mens zonder herinnering. Ik verliet de tuin die rook naar Jasmijn en huilde. Maar wat, wat bedoelde hij hiermee? Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar, maar ja. dat graf, dat zusje van hem, dat hier begraven ligt. Ja, wat, wat bedoel je nou? nou? Hij huilde zonder verdriet. Er was geen echte dood. Die dood was verzonnen om beter afscheid te kunnen nemen. Wie heeft dit geschreven? Joris? Hé, zusje. Hey, Dag. Dag. Hallo. Uh, oh, uh, uh, dit is Vals de hari, De Hariga? Oh, ik ben echt populair bij jullie. Wat een schitterend liedje. Voor complimenten. Mm. Ik heb je drie jaar geleden nog eens gezien, Houtman. Waar? Spanje. Met die cornuiten van je. Dick Dankers, Victor Goedkoop en die Duitsers... Hartboend Schumacher en zijn vieze vriendjes. Daar zaten ze, die alte kameraden. En jij, jij was daar ook? En in Malgrat, ja, ja. Tegenover die bar, de fiesta. Daar hadden jullie je, je reunie. De discussie ging over die schilderij. Heb je ze nog steeds niet gevonden? Waarom denk je dat ik hier ben? De arme Peter Houtman. En je gebruikt deze jongen om ze te vinden. Kost wat het kost. En, en uh, om jou? Ik had je destijds echt moeten wergen. Daar heb ik nog altijd spijt, van. Ik had, ik had die, uh, die wagen. Je hebt mazzel gehad. Het was je bijna gelukt... Het kan nog. Ik heb je nu te pakken. Als je dat doet, ga je gang. Ik ben een oude man. Mijn leven is bijna voorbij. Ik ben ziek. Ik had nog maar één wens in mijn leven. En dat was Joris zien. Die is er nu. Eindelijk. En waar zijn die, die schilderijen dan? Hm? Wat zei je? Je hoort hem toch? Waar zijn die schilderijen? <laughs> Peter Houtman... Je kunt het weer niet alleen af. Toen jij in Berlijn die schilderijen zogenaamd kocht. moest Schumacher je zakenrelaties vermoorden. Maar hij wist veel te veel. Hm. Schumacher? Dat is toch niemand die mij ontvoerde? Nou, die stond wel op die knopje. Ja, dat verbaast me niks. Nee. Ja, maar die is verbrand. Dan weet hij ook wat de hel is. En je had je vriendjes nodig voor de handel. Victor Goedkop, Dick Dankers. Wat kun je nog alleen? Doodgaan! Ik dat ben, zul je alleen! Ik, ik, ben, ik ben het sap. Waar zijn die schilderijen? Ja! Je vertelt het nu aan mij. Aan mij a, Aan mij alleen. Ik, ik heb niet mijn hele leven voor iets op dat spul gehaast. Ah. En dacht je werkelijk dat ze hier waren op dit Grieks eiland? Maar wa, waarom wel? Waar heb jij Joris verteld van die vrouw met dat rode haar? Wat bedoel je? Wat bedoel je, verdomme? Pie, is dat Frans? Ja? Wat doet die daar nou? Hij staat bij het graf van Monique. Met een schip in zijn hand. Ik wist het. Maar wat dan? Dat graf is van Monique, de dochter van Peter Bronner. Wist, wist ik niet wat ik moest door? doen? Mijn leven was in gevaar. Mijn auto was onklaargemaakt. Toch, houtman? Ik reed naar Hogerhout, binnen door en Monique, mijn dochter, jouw zusje. Zat achterin in een kinderstoel. Plotseling deed ik het stuur niet meer wat ik wilde en reed ik tegen een boom. Ik zat midden in de auto. Drie centimeter van Monique. Ik ben naar je moeder gegaan. We hebben de hele nacht gepraat. En zij kwam op het idee om Monique zogenaamd te laten begraven. Ze heeft haar naar Berlijn gebracht en... Ik heb de begrafenis geregeld met een kennis. Richard Bolt. Richard Bolt? Richard Bolt van de Fiesta? De schilderijen. Ze liggen op de plaats waar jij, Joris, hebt ontmoet en hem vertelde wie Monika was. Het kerkhof. Het graf van Monique? Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dus dat spul ligt verdomme vijfhonderd meter van mijn huis. Een kist in een kist. De duurste lijk van hoger hout. Denk je nou werkelijk dat ik het cultuurgoed van een volk... wat door jou ten diepste wordt veracht... zomaar weggeef aan de vijand van dat volk? Frans, uh, wat moeten jullie hier? Wat is dat? Niks? Niks. Die schilderijen? Het verbaast me achteraf dat Richard het zo lang verborgen heeft gehouden. Laat me dit afmaken en dan vertrek ik. Heus, dan kom ik echt nooit meer terug. Oh nee, Frans. Maar anders dan krijgen die fascisten het in handen. Daar is Richard Jans. Oh Frans, waarom in hemelsnaam? Waarom? Niet. Maar ik wil wel heel graag. Maar waarom dan? Ik heb je verteld hoe zwaar mijn leven was. Hoe ik heb gezocht naar de waarheid. Het was niet makkelijk, ook niet voor de anderen, voor jou, moeder, voor Angela, voor Al die... uh, Ik ben hoop. ik heb op je gewacht. Nu kan ik vertrekken. Ja, maar... We hebben het toch goed gehad al die maanden. Het waren de mooiste momenten van mijn leven. Met jou. Maar dan is het toch niet eerlijk dat je uh, nu doodgaat? Ja, ik ga. Op het hoogtepunt van mijn leven ga ik. Wie kan me dat na zeggen? Ik ben gelukkig. Ik heb met je kunnen schrijven en veel praten. Ja. Maar dat deed je al voordat je leerde kennen. Ja. Mijn geest rijkte verder dan de afstand tussen jou en mij. En daar ben ik je dankbaar voor. Ook als ik weg ben, zal ik die stem die ik steeds hoorde zo missen. Hij heeft mijn berichten opgevangen. Niemand heeft me echt gehoord. Echt begrepen. Zoveel aandacht en onvoorwaardelijke liefde gegeven. Ik voelde me je kind. Je bent mijn kind. Hm. Mijn zoon. En als ik niet zo had kunnen schrijven. Dan ook? Ja, dan ook? Dan ook, dan ook, jongens, Je zult als ik dood ben niet meer kunnen schrijven in mijn stijl. Huh? Dat zal, zal je verlaten, maar langzaamaan zul je zelf helemaal op eigen kracht je eigen stijl ontwikkelen. Dat wilde ik je nog zeggen. Hm? Raak dus niet in paniek. Huh? Maar. My... Kus, kus, met verweerde kop. Mijn vader. Ja. Yeah. Dan kan ik eindelijk rustig slapen. Vader. Dit was de 36e en laatste aflevering van Bestemming Onbekend. De rolverdeling was als volgt: Dia, Sissy van Zwieten. Joris, Bert-Hanrikman. Erik Ubel speelde Bert. En Mark Roelens, Ferdi. Kati, Els Vijver. Anneke, Martin Smit. Joop, een rol van John van den Broek. Johan Beltman, Jan Dekker. Bert Rossing hoorde u als Peter Houtman. De dokter, Maria Mulden. Vie Annette Faber, Vrouwkje, Machtelplezier, Frans, Peter Oosterwijk en Tim Meeuw speelde Peter Bronner. Techniek, Rolf Schreuder, muziek, Peter Benne, productie, Helje Zabel, regie, Huip Ouwehand.